Kemke Wolthuis met het NOS-journaal. Kerry heeft Rusland een ultimatum gesteld. Hij eist dat Rusland binnen een paar uur begint... met het ontwapenen van de pro-Russische separatisten... in het oosten van Oekraïne. Morgen loopt in de regio's Donetsk en Lugansk... het tijdelijk staakt het vuren van de Oekraïnse president Poroshenko af. Dat bestand is een aantal keer geschonden. De Iraakse president Maliki is blij met de Syrische luchtaanval op de terreurbeweging ISIS. Eerder deze week bombardeerde de Syrische luchtmacht ISIS-stellingen bij de Iraakse grensstad Kaim. De grensstad is sinds vorige week in handen van ISIS. Maliki zegt tegen de BBC dat hij de Syrische aanvallen verwelkomt, maar benadrukt dat hij niet om luchtsteun heeft gevraagd. De Amerikaanse regering veroordeelt de Syrische actie op Iraaks grondgebied. De coalitiepartijen VVD en PvdA steunen de uitbreiding van Lelystad Airport. En daarmee staat een meerderheid van de Tweede Kamer... achter de plannen van staatssecretaris Mansveld. Afgelopen week vroegen piloten, KLM en omwonenden Mansveld af te zien... van de geplande uitbreiding naar 45.000 vluchten in 2018. En de oppositiepartijen hebben ook problemen met de uitbreiding. Die zijn voor uitstel. Maar volgens Mansveld is uitstel niet verstandig. In Amsterdam-West zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij in een winkel waar goud wordt ingekocht. Het is onduidelijk door wie de twee zijn neergestoken en of het gaat om medewerkers van de zaak. De slachtoffers lagen op straat en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog niet of de steekpartij het gevolg is van een overval of een ruzie in de winkel. De politie hoopt dat getuigen daar meer over kunnen zeggen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Het Noordoosten houdt kans op een enkele bui en het is 19 tot 23 graden. Morgen meer kans op een bui. In het weekend vooral in het binnenland stevige buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het zo 19 graden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Gooi Meren maar de slot staat twee kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de 27 Gorkum richting Utrecht. Voor knop het even dingen twee kilometer. Tot zover de verkeersinfo. 3, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Met nu ZFM lunch! Ik wil best wel vertellen wat er met mij aan de hand is, maar niet van zo'n afstand. Daarvoor ligt het te gevoelig. Dan weet u, ik mag geen suiker van de dokter. Ja, niet dat ik ruzie heb met de dokter. Maar ik mag toch geen suiker van de dokter. Het is ondoenlijk, zonder meer. Maar ja, ondoenlijk, dat is ook doenlijk. Want onweer is ook weer. Zonder suiker valt mij zwaar. Mocht ik nog eenmaal met, werkelijk waar. Ik kwam zo klaar als een klontje. Maar, maar ik mag geen suiker van de dokter Niet dat ik ruzie heb met de dokter Maar ik mag toch geen suiker van de dokter De heer liep op water Niet op benzine Ik tank geen water, ik spuit insuline De heer liep op water, ik tank insuline Nog slechts op Loerdes durf ik hopen, waar kreupelen zien en blinden lopen. Ja, daar nog slechts durf ik hopen. Ja, wat weet u? Ik mag geen suiker van de dak. Niet dat ik ruzie heb met de dak, maar ik mag toch geen suiker van de dak. fingers. Ik mag geen suiker van de dokter. Maroon 5 en Maps. dit is Rod Stewart. Prachtig nummer van het album Every Picture Tells a Story. En zo heet het liedje ook. Nou, dat wil je nog duidelijker. Story. album uit 1970 van Rod Stewart. Toen ook zanger van de band The Faces, maar hij ging ook op de solo tour. Eerder had hij al het album Gasoline Alley uitgebracht. Geweldige plaat trouwens ook. En toen kwam deze met onder andere de superhits Reason to Believe en Maggie Meijder op. Uh, dit nummer dat hoor je dan weer niet zo vaak. Every Picture Tells a Story. Rod Stewart. Ik vind dat zo'n lekkere plaat. Hè? Vooral omdat je hoort dat er gewoon een band staat. Dat jammen daar in die studio. Niet zo gefaked en gemaakt allemaal. Maar gewoon lekker. Hier is Marvin Gaye. Dat is weer iets heel anders. Dat is geheel anders. Sexual healing.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 als alles goed gaat, hebben we aan de telefoon onze Hella. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Middag, Hella. Waar zat je nou? Je was niet te vinden. Ik ben er, ik ben er. Ja, gelukkig. En daar gaat het om. Ja. Oké, okay, nou, ik ben erg benieuwd. Wat hebben we van de week? Ja, deze week is het een vacature van het RIWB. RIWB is begeleid wonen. En uh, zij zoeken voor een jonge man van 17 jaar. Die woont net in Zandvoort, bij het begeleid wonen traject. Uh, heeft dus wat begeleiding nodig en is heel enthousiast om iets te doen. En ze zoeken iemand die in zijn vrije tijd met hem buiten actief wil zijn. Uh, voetballen, basketballen, volleyballen, op het strand. Hij kent Zandvoort niet zo goed en uh, ja, hij maakt goed contact... En hij wil eigenlijk heel actief, uh, conditioneel buiten iets doen, behalve hardlopen. Ja. En uh, als iemand zich daarvoor meldt, dan uh, krijgt hij ook begeleiding van de RIWB. Dus de RIWB uh, legt hem dan ook het een en ander uit. Nou ja. en, en wat is de doelgroep? Wie kunnen wij daarvoor oproepen? Ja, Zijn nou, daar nog eigenlijk van, van 17 jaar tot. Uh, ...tot uh, 60 als je maar in conditie bent. Want dat maakt niet uit, zei het RIBB. Mm -hmm. Dus, het is, dus ja, het is voor een jongen van 17. Ja, nou prachtig. Dus als iemand... Uh, en, en, en zijn er nog een aantal keren in de week dat, uh, dat, uh, dat dat gevraagd wordt? Of is nee. het gewoon één keer in de week? Of... Ja, weet je, dat moet gewoon blijken. Ja, goed, dat, dat moet groeien. Dat moet gewoon even kijken. En als je dat ja. leuk vindt, kan het ook twee keer in de week. Maar één ja. keer in de week is afhankelijk goed... Ja, en met wie je, kunnen de mensen een, die... Een, het, is ook, het is ook een uurtje in de week. Het kan op een middag of oh, het kan op een avond. En, uh, ja, ja het is, weet je, hij woont net in Zandvoort. Ja. En hij maakt goed contact, is een leuke jongen en uh, ja. hij wil er gewoon op uit. Ja, dus hij zoekt iemand die hem kan introduceren in, in Zandvoort en hem ja. uh, een beetje gezellig... Uh, Fysiek bezig zijn, hè? En wie er, wie er interesse heeft, die kan uh, met Katinka ja. Broekhoff contact opnemen van het RIWB. Ja. En haar, uh, haar uh, e-mailadres staat op de site van VIPsandvoort.com. Ja, en het telefoonnummer ook, hè, zag ik staan. Dat ja. is ook via VIPsandvoort ja. te lezen. Goed. Nou, leuke vacature weer deze week. Ja, we zullen hem eventjes op onze Facebookpagina ook plaatsen. Leuk, hartstikke leuk. Moet je zeker doen, want Facebook is ook onder jongeren. We zetten hem erop. Hartstikke fijn. Ja, wat dat zou misschien wel het leukste zijn, als er een leeftijdsgenoot gaat reageren. Dat zou kunnen kunnen doen. Ja, we wachten het af. Prima. Oké, Hella bedankt weer. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Dag Hella. fijne dag nog. Ha ha ha ha. Was het. met natuurlijk een onnavolgbare Superstitious ja, yeah. ja, heerlijk is dat om dat weer eens even te horen. Superstitiones, CV Wonder, en we gaan naar het regionieuws. Ja, natuurlijk, dat moet ook gebeuren, niet waar? Dat hebben we ook nog. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regionieuws met Dolly. Ja, op de Zandvoortsalaan in Zandvoort en Bentveld... zijn woensdagnacht verschillende vernielingen gepleegd. Onder andere een bushokje en plantenbakken werden gesloopt. Dit is wat de politie meldt en getuigen worden verzocht zich te melden. U kunt bellen naar nummer 0900 8844. Zondag aanstaande is er een grote zomermarkt in Zandvoort...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 En er komen extra steunleden bij. Elke raadsfractiepartij mag er voortaan twee hebben. Nu is dat nog één. De heer Kuipers van D66 werd benoemd als wethouder per 1 juli 2014. Hij neemt de plaats in van meneer Zandbergen. Mevrouw Van der Plas werd als raadslid door D66 geïnstalleerd in de plaats van de heer Kuipers.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 De biologische markt heeft een jaar lang elke donderdag op proef gestaan op het Raadhuisplein. En het college van burgemeester en wethouders concludeerde na afloop van de proef... dat de markt daar niet had gebracht wat was verwacht en stelde twee andere locaties voor. De marktlui zagen deze echter niet zitten. Unaniem volgde de gemeenteraad een oproep van VVD'er Kramer...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 Above. ...dat dat uitkwam... ...of 71 moet ik zeggen... ...en dat uh, al uitkwam nadat ze al was overleden. Dus dat kwam, het werd postuum nog een grote hit. De strook 1. Gisteren werd uh, herdacht dat hij... vijf jaar geleden overleden is. Michael Jackson. Je hoort altijd op de radio... ...die andere versie met Justin Timberlake. Maar ik hou het een keer op deze. Michael Jackson, Elaine. Er staan van diverse nummers diverse versies op. Uh, en natuurlijk ook die single versie met, met Justin Timberlake. Maar ik vind persoonlijk, als ik nou eens heel eerlijk ben, ik vind deze veel mooier. Dit is echt gewoon Michael Jackson. En zonder alle uh, elektronische poespas die, uh, die er later aan toe is gevoegd. Love never felt so good. En ja, gisteren was ik er helaas niet, u weet intussen waarom. Eh, door allerlei problemen thuis met eh, internet en storingen. En weet ik het allemaal niet. Want ik had eigenlijk gisteren het album Thriller willen draaien. Maar dat, dat kunnen we dan misschien volgende week wel doen. Ja, je weet het maar nooit. Het eh, is toch een prachtig album. Maar dat eh, zien we dan nou wel. In ieder geval, dit was van het nieuwe album van Michael Jackson. Love Never Felt So Good. En dit is Cat Stevens. Met een hele goede. Een van mijn lievelingsnummers van hem trouwens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 Been a whole lot everyone come up on the beast right? thing. Come on the beast day. Get your bags together. Come bring your good friends too. Because it's getting nearer. It soon will be with you. ...zijn natuurlijk duidelijk te horen in zijn muziek... ...maar het is dan ook besloten slotverenigd van oorsprong... ...een Griek... ...ja, maar weet ik niet meer precies hoe het zat... ...Griekse moeder, Egyptische vader... ...of net andersom... ...Griekse vader, nou ja, in ieder geval... ...het is een, een mixie... Cat Stevens, tegenwoordig, gaat hij door het leven als Youssef Islam... Eh... Maar hij doet wel zijn oude werk weer en uh, dat vind ik wel leuk. Nu komt overigens van de derde LP die hij maakte voor het Island label nadat hij overgestapt was uh, van Decca of Deram, geloof ik heette dat naar Island. Uh, en waar hij dus op een nieuwe tour ging met, uh, hoe heet dat ook weer? Oh ja, met uh, Mona Bone Jenkins als eerste album. En toen kwam natuurlijk dat prachtige T voor de Tillerman. Uh, en daarna kwam dit album Teaser en The Firecat. Feastrain, Cat Stevens. Hello, you beautiful thing. Dolly, praat tegen je. Oh, ja, ik was... Ik, <laughs> ik was van al Ik al zei, hello, you beautiful thing. Ik, te, nou, ja, ik denk dat je dat tegen All die vrouw bij de redactie heeft. Nou, tegen Angela. Fancy, I woke up before my alarm. Rub my mind to my eyes. It's the best I can do.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 So I try to make 'em brave and I know I know it's gonna be a good. Dit is wat I've been waiting for this is what, this is what I've been waiting for. Nou dat maar nog even op, Jason Rasmus dat. En dat heette. I, I know it's gonna be a good day. Hello, you beautiful thing. Hello, hello je beautiful thing. Nah, Oké. Okay. Als jij dat vindt prima hoor. Doe ik het ervoor. Benk je stof uit je oren. Van Halen. Running with the devil. Ik zag hem net voorbij lopen. I'm down. ga David Lee Rush. lekker hard allemaal. Zo, nou we gaan de stevig uit hoor. Denk, Het Is nog zo'n stevige rit. A Monday worry a mean me means right the day I saw you mean mean pride. je stof uit stop je oren. Dit is Tom Sawyer. van rush. radio tegenwoordig. <laughs> ik kan me best voorstellen dat mensen zeggen van, ik hoor het liever niet. <laughs> dat is het leuke dat we hier geen meneer achter ons hebben staan die zeggen van, hoor eens even, jongens, dit kan niet, hè? Dit, dit, dit mag je niet draaien en zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij ja de broodjes nu. stuiteren over de tafel. Ja, ja, ja maar inderdaad, ik vond het gezellig, ik vond het lekker. Ik ook, de luisteraars ook, ja, ik ook, de luisteraar <lacht> zo, joh. Ja. Ik ook. Ja, maar je mag ook wel eens jezelf kietlappen doen. Dit was Rush en Tom Soldier. We gaan eruit trouwens. Want het is alweer twee uur bijna. Hè. En Bart ja. staat al te popelen om hier achter de microfoon te mogen plaatsen. Ja, hij staat zemmerzen. te huppelen. Ja. De huppelen staat hij. Nou, Dolly, daar, leuk dat je er weer was. En ja, was gezellig. Tot volgende week. Tot da volgende week. <lacht>